Daarmee moet worden voorkomen dat de schuldencrisis rond Griekenland zich uitbreidt. Groot-Brittannië doet er niet aan mee, Londen vindt het een zaak van de eurolanden. In Gelderland is een jongen van 18 uit vier akker overleden... aan verwondingen die hij de afgelopen nacht in Zutphen had opgelopen. De jongen kwam volgens de politie door geweld om, maar meer wil de politie niet zeggen. Twee meisjes en een jongen uit Bronkhorst en Zutphen zijn opgepakt... omdat ze mogelijk iets met de zaak te maken hebben. In de grootste deelstaat van Duitsland, Noord-Rijn-Westfalen, zijn vandaag deelstaatverkiezingen. Zodra de stemlokalen om zes uur dichtgaan, worden de exitpolls bekend. Nu is het CDU samen met de liberale FDP aan de macht in de deelstaat. Maar in de peilingen zit de sociaal-democratische SPD, het CDU, op de hielen. De uitslag is ook een graadmeter voor de populariteit van de CDU-FDP-regering van bondskanselier Merkel. FC Utrecht en Roda maken onderling uit welke ploeg zich als laatste plaats voor de voorronde van de Europa League. Utrecht schakelde Groningen uit door na de thuiswedstrijd ook de uitwedstrijd te winnen. In Groningen werd het 2-0 voor Utrecht en Ron Jans nam afscheid van Groningen. Daar is hij zeven seizoenen trainer geweest. Roda plaatste zich door in Almelo met 2-1 van Heracles te winnen. en De eerste wedstrijd was geëindigd in 1-1. De nacompetitie nadert ook zijn ontknoping. Willem II schakelde over twee wedstrijden Eindhoven uit. En moet nu twee keer tegen Go Ahead Eagles om in de eredivisie te blijven. Excelsior kan promotie afdwingen als de ploeg, de winnaar van de wedstrijd, Sparta Helmond Sport de baas blijft. Het weer vanavond en vannacht af en toe opklaringen. Vannacht worden tussen 2 en 5 graden. Morgen overdag overwegend droog en tussen 11 en 14 graden. Na morgen is het fris met vooral dinsdag veel regen. Dit was het NW Journaal.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 Uh -huh. Omdat ik het steeds drukker kreeg met, uh, met organiseren. Want ik ben uh, directeur hier in Zandvoort. Maar dat is eigenlijk maar één vijfde deel van mijn uh, werk. Oh, wat doe je nog meer? Ja, je ja, zou bijna denken, nee, de school echt te klein voor, hoor. Ja, dat, uh, ja. om, om daarvan te leven. Uh, ik ben coördinator, uh, als coördinator verbonden aan het muziekcentrum in Haarlem. En dat Aha. is een hele grote school. Ja. En daar hebben we 1800 leerlingen ruim. Althans voor... Uh,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 Uh, maar hoe lang ben je nu in Zandvoort? Nou even een korte terugblik, ooit maakte, deel, maakte Zandvoort ook deel uit van het muziekcentrum. Dat was een gemeenschappelijke regeling, daar zat Haarlem in, in Bennebroek, Heemstede, Haarlem die de Spaan bouwde, en Zandvoort. Oké. Okay. En, en ik gaf toen ook gitaarwisje in Zandvoort. Ja. Ik was altijd te zien in het gemeenschapshuis, dat, dat kantoortje. Ja, ja. Ik had zelf niet zo in de gaten, maar iedereen zag dat. Men ging nog net geen fruit gooien, zou ik maar zeggen. <laughs> het was wel een soort etalage, dus je zag wel dat er wat gebeurde. Ah, ja. En um, ik, ik was toen gewoon in dienst van het muziekcentrum. Hm. En toen besloot de gemeente Zandvoort om uit te treden. Even kort, om wilde gewoon te stoppen. Nou, dat ging allemaal buiten mij om, want ik had er geen enkele inspraak in, of wat dan ook.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 ...maar had aan de raad moeten toezeggen dat er wel iets van een vervolg zou komen. Aha. Ja, en daar komt zo'n idioot binnenstappen die zegt, uh, kunnen we verder? Dus ik was als geroepen eigenlijk? Ja, ja, ik was nog niet thuis, ik dus we kregen weer een telefoontje. Er was zelfs met de wethouders even gesproken. Ja, allemaal heel duidelijk. Ja. Enfin, we zouden daar iets van een ja, vereniging van docenten gaan oprichten. Moet we zochten naar een vorm. Nou, goed, dat zal allemaal wel. Ik was nog te veel muzikus, hoor, moet je zeggen, in dat Leuk. opzicht. Ja.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 gewoon kijken, als je al die kengetallen eens naast elkaar legt van al die jaren, dan zie je zo'n gemiddelde van 80, 85 leerlingen die ja. echt daadwerkelijk geplaatst zijn in hun hmm. schooljaar. Hmm. En dat is altijd een, een heel stabiele factor geweest. Hmm. Maar vanaf het moment dat wij allerlei projecten in het onderwijs doen, het totale onderwijs, dus het is niet alleen het Zandvoortse basisonderwijs, maar ook op het Noordzeekeleesje. Noord oh, daar geef je ook lees, ja.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 Het is instrumentafhankelijk. Mm -hmm. uh, op viool kun je op zeer jonge leeftijd ja, beginnen. Ja, mijn nichtje is al heel jong begonnen. Vier, vijf jaar. Ja, ja. En dat komt ook, ze hebben die, aan de ene kant die traditie, mm -hmm. jong beginnen, en je kunt voor iedere hand, welke maat dan ook, heb je wel een viool. Ja, dat zeg ik, ja. En bij gitaar heb je eigenlijk twee maten, groot mm. en klein. En dat is het. Dus bij gitaar zeggen, nou, liefst 9. En Eventueel jonger, maar daar zijn we erg voorzichtig mee. Mm -hmm.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 kan uitmaken, maar nee, als je die leerling ziet spelen, dan hoor je dat niet te gaan over. Nee. En, en moet je specifiek talenten voor hebben of kan iedereen een instrument leren? Nou kijk, we zijn een muziekschool. Dat betekent dat er, dat er geen drempel is, wat dat ja. betreft. Ja. En uh, uh, iedereen is hartstikke dood. Dus ook zeer getalenteerde kinderen. Zo ja, ja.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 This all is the pay is it worth all? Oh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 Het, het gaat meestal in het directe uh, ouder- en docentcontact. Ja. En uh, kan je iets over de docenten vertellen? Hoe ben je daaraan gekomen? Of, of welke instrumenten ze in in antwoord meestal? Uh, ja, goed. We hebben natuurlijk een paar mensen die uh, uh, zeer veel uren hebben. Uh, Eén is van is onze Joop Riedijk. En die man die is multi-instrumentaal, maar ook multi-enthousiast... Ja, nou, En er is overal voor te porren. Ja. Uh, heeft dus de grootste lespraktijk. Heeft gewoon twee, uh, twee volle lesdagen mm. okay. En is dus nu ook weer aan het lesgeven op de, op de scholen van de golf. En, uh, mm. Ja, en, en, en dan zijn het eigenlijk alle andere instrumenten. Ja, we hebben ook uh, piano, keyboard, zang en dwarsfluit. Is nu vertegenwoordigd in één docent. dat okay. ook alweer zo prettig ja. is. Dat is Eva Maria. die is, is nu ook bezig op de golf. Daar geeft ze dan nu dwarsfluitles. Mm. En de overige instrumenten, dat zijn uh, echt wel wat kleinere lespraktijken. Hm. Maar daar is ook wel weer bijzonders in te melden. We geven al sinds jaar dag violes. En ja. eigenlijk kwam dat nooit goed van de grond. Hm. En nu hebben wij, um, we hebben dus, ik kan straks wat over vertellen, over die instrumentale projecten ja, op de basisschool. Zo, ja. Maar één project uh, is door een violist gedaan. Uh, Frans Wiese is dat. En die heeft uh, twee keer acht lessen gegeven daar, hm. aan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 Maar als je dat een beetje handig aanpakt, dan ja. spelen ze een kortste keer aan blouse of wat dan ook. Mooi is dat, heel leuk. Ja. En uh, de, de meerwaarde zit er ook in dat ze, ja, je wil niet weten hoe geconcentreerd dat daar uh, toe hmm. gaat. Die zijn daar nou zo, zo gedreven en ja. ze moeten ook allemaal op de dirigent letten. En, um... <laughs> dus ja, nou, ja, dat is, is geweldig. Ja. <laughs> nou, dat is ja. het project wat we op de basisscholen doen. Ja, dat is gewoon is schooltijd, hè? Ja. ja. ja.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 Ja. Maar de, de andere uitvoeringen doen wij bij voorkeur in gebouwde krocht. Dan heb je toch of een echt podium voor de toekomst. Ja, dat is prachtig. Ja. mooi. En de zaal is akoestisch perfect. Ja. En de akoestisch perfect. ja. Er staat de vleugel in. Uh, nee, dat ja. Daar kunnen we best wel trots op zijn hoor. Je zou ja, dat is heel mooi. Uh, Kwaad geluid, hè? Ja. Miss love a lover, a coming from England. 'Cause what desire souly knows, so 'cause she wants a man. But it's running, if you up, man. a you new book of fun. I'm going to make you explode, just like Every hour, every minute, every second, they coming miss a I'm on the got miss A lover, the time miss, a miss a lover, man, the time we miss a Miss a man, the time we miss a I'm going to tell you when the time we miss a lover, man. It's when we love the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 Go gone, gone, gone, go go on, go on, go on, go on. Ik Radio in Zandvoortse Zaken en ik spreek met Leo Sanders van de muziekschool New Wave. Kan jij vertellen hoe jullie aan die naam zijn gekomen, New Wave? Nou, zoals ik al zei, ik uh, ben ook coördinator bij het muziekcentrum en mijn collega, uh, uh, die heeft dat in de tijd verzonnen. Want die moest een prospectus maken, dat was een opdracht ah. van Kees Odenkerk. Doe jij dat maar. Nou, dat zei je. En die mocht ook een naam verzinnen en die is daar best wel creatief in.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 Laten we hopen dat ja, we het verder kunnen, maar goed, je leuk. moet heel realistisch zijn hierin. Mm -hmm. um, zou het niet beter zijn om ook daarnaast, naast deze dingen die we in het projecten, doen zoals ik nou mm -hmm. net zei, ook de onderwijzer zelf op een of andere manier te coachen ja. of bij te scholen? Nou, dat is wel een hele leuk ja. idee, ja.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 wellicht enkele en bijblijven ik weet zo zong met de gitaar je voor <laughs> stimulus gegeven kan worden okay, wat vroeger uh, blokfluitles, maar zo'n gitaar leuk het is eigenlijk en je begeleidt ja. ook echt je kunt ook zelf ja. meezingen en ja. uh, je kunt met drie akkoordjes kun je een hele reeks aan liedjes spelen en hoe hebben de docenten de leraren dat waar ik heb begrepen nou, nou horen gesperd <laughs> allemaal gitaarspelende leren ja. <laughs> want hoeveel lessen krijgen ze dan? Tot ze ik moet je zeggen hoor daar is het plan het is gewoon weer nog tot aan de zomervakantie. Ja, maar het had het idee dat ja. we ook nog een vakverzoek van de scholen oh, ja. voorzien uh, aan hun hoofdletterlijk hebben. Dat mm. ze dus hoorden de hele dag. Dus ik heb een oud project uit de kast getrokken, heel goed draait in Haarlem, popcorn. Een docent die er nummers in. Mm. Uh, dan komen wij één dag ja. de volgende keer ja. Ocht, ja. met een... Ja. En dat is nog steeds standaard muziekles, ook op de MAVO, dat wist ik niet. Dat er al een, een muziekdocent was.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 ...met de Brede School ook iets met muziek te bijten door. Ja. Is dat geen mogelijkheid? Nou, de eerste initiatieven zijn er al. en um, okay. Twee eigenlijk. Eentje vanuit de Brede School zelf en andere vanuit het naschoolse uh, opvang. Mm -hmm. Is voor ons eigenlijk ja. min of meer hetzelfde, want ze vragen dus gewoon ja. uh, een leerkracht. Yes. Het lastige hieraan is dat het in deze overgangsfase, of deze beginfase, moeilijk organiseren is... Oh muziekdocenten die moeten het dus hebben van werkzaamheden tussen half 4 en 10 uur s avonds. Als je binnen die tijdspanne ook nog eens van de ene locatie naar de andere moet gaan, dan ja. is het zeer inefficiënt. En, ja. en, en, dat, dat is al een hobbel op de weg. Plus dat er ook kosten aan verbonden zijn, ook voor zo'n school ja. en noem maar op. Ja. Dus daar, daar gaat het nog niet helemaal lekker. Nee, dat, uh, maar het, het is wel terecht wat je zegt Het zou een mogelijkheid kunnen zijn ja. Om dus massaal toch de kinderen die op school blijven ja. uh, muziekles te kunnen geven Misschien niet individueel Maar dan in groepjes ofzo Nou, we zijn wel bezig geweest met de opzet van een schoolkoor ja, ja, dat is een ook school. een leuk idee Dat ze na school ja. leuke dingen kunnen verwachten hè? Ja En ja. een percussieworkshop hebben we ook al uh, in gedachten gehad ja, ja, dat is wel heel leuk bevonden. Ja. En uh, ja, het is voor mij ook wel lastig Ik, ik kijk